Dit is Maud Schreurs met het NWJ In het stadhuis in Amsterdam is Femke Halsema beëdigd als nieuwe burgemeester. De oud-GroenLinks-leider werd vorige maand door de gemeenteraad gekozen. Halsema is de opvolger van Josias van Aertsen... die tijdelijk burgemeester werd na het overlijden van Eberhard van der Laan... in oktober vorig jaar. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam... en daarnaast ook de eerste GroenLinks-burgemeester van de hoofdstad. Meerdere landen spreken tegen dat ze op de NAVO-conferentie in Brussel... een ongekende verhoging van het defensiebudget hebben toegezegd. President Trump zei dat op een persconferentie. Volgens hem heeft Amerika veel te veel bijgedragen aan het totale budget. Trump zei dat de andere landen nu ook meer moeten uitgeven aan defensie. De Franse president Macron benadrukt dat een geleidelijke stijging van 2% is afgesproken. En dat wordt bevestigd door premier Rutte. In het oosten van Gelderland geldt per direct een verbod op het gebruik van water uit sloten en rivieren. Volgens het waterschap daar is het verbod nodig omdat het nog nooit eerder zo droog is geweest in de Achterhoek. Het verbod geldt voor iedereen met uitzondering van de brandweer om te kunnen blussen. Wie zich er niet aan houdt riskeert een boete van minimaal 500 euro. En wielrenner Tom Dumoulin heeft in de zesde etappe van de Tour de France kostbare tijd verloren. Zes kilometer voor de finish brak een spaak in zijn wiel en dat gebeurde vlak voor de slotklim. Bovendien kreeg hij een tijdstraf van twintig seconden omdat hij te lang dicht achter de autoreten een poging terug te keren in het peloton. Dumoulin kwam uiteindelijk een kleine minuut na de winnaar binnen en is nu teruggezakt naar de negentiende plaats in het algemeen klassement. De etappe werd gewonnen door Daniel Martin uit Ierland. De gele trui blijft in handen van de Belg Greg van Avermaat. Het weer zonder ook stapelwolken. Vanuit het zuiden en het zuidoosten kan er lokaal, lokaal een bui vallen. Vannacht droog, morgen zon en wolken en 22 tot 27 graden. Dit was het nos voornaal ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Z ja, en dan hebben we weer een non-stop systeem wat weer kuren heeft. Dus moet ik het weer handmatig uh, aankondigen dat we dus weer gaan beginnen met een nieuwe aflevering van Alternative FM. Oh, it's been a while since you closed the tap and drained the water. Thirsty for more now all up find.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 Ja, yeah. dat zijn van die leuke dingetjes die hier binnen in de studio van zand Zandvoort zich altijd een beetje plaatsvindt. Denk je, nou ik heb een lekker uur open nu. Nee hey hoor, staat het systeem weer fijn op een een of andere... Ja... Nou, laten we daar maar ons uh, niet uh, al te veel uh, over uh, opwinden. Uh, Want als we dat uh, gaan doen, dan hebben we geen leven. Shirt was dat met Back Again. Hij zit alweer een uh, paar weken in ons uh, lijstje die afgespeeld wordt. Maar ja, het is ook een, gewoon een leuk liedje. Um, ik, uh, ik ben wat vergeten. Dat was Bart Dat gaan we vanavond uh, goed maken. Die gaat, dat is leuk, 23 juni. Dat is al geweest. 23 juli. En 23 augustus dus uh, wat uh, materiaal uitbrengen. Dat is heel leuk. En uh, nu het materiaal van 23 juni. Dat is alweer twee weken geleden. Maar goed, over een week, ruime week, is het weer zover. En dan gooit hij er dus weer, denk ik, twee eruit. Dus dan weet je ongeveer wat uh, te wachten staat. Het is altijd wel een leuke manier om uh, op die manier de aandacht op je muziek te vestigen. Maar dat is het nieuwe materiaal uh, wat uh, vanavond uh, te horen is. Maar we hebben natuurlijk ook uh, gewoon uh, muziek uh, wat regulier is en wat al een week of wat al op het lijstje staat. Zoals deze ook van Poncho met Paradise. Food mm -hmm. Eerder dit jaar heeft ze dat al uitgebracht. Uh, Give me a glass van uh, Pitou. En daarvoor hoorde je Poncho met Paradise. Dit zijn de mannen van Dandelion met een real road song. Waking up in the middle of the night. With a note on my pillow. Little raven's flight has been the night. And you the nearest horse Put your foot on the pedal Give in to your madness if you must If it gives you ideals Ooh, you got me running home Ooh, in a flat-top cruising down the highway It's Jim and Glenn and everybody playing on the radio Awake. Put my head on the pillow. No longer give up my nights for art's sake. Like the lawnmaking lily and the toad. Like the dew on the meadow. I'm so glad to be here. And the red These cities passing by, wandering, which is yours tonight, caught up in. Morgen te bewonderen in het uh, Weiland Festival in het Vicentebos in Dronten-Jeanne. Oftewel Jeanne Rauwendaal, zoals ze voluit heelden. En dit het nummer heet Keep It Where You Care. Uh, dat uh, komt alweer van een EP van 2016. alweer En dat is alweer een tijdje terug. Daarvoor hoorden we Dandelion met uh, A Real Road Song. Nou Dit is de eerste dus, uh, van Batobe. Dit heeft hij dus uh, op 23 juni uitgebracht. De singles. Straks in twee uur komt deel 2 van die 23 juni. En ja, niet zo gek lang nog vooruit komt er weer nieuw materiaal. 23 juli dus.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 Maar toch wil ik nog graag geloven Dat in mijn toren helemaal boven Nooit nog iets gebeurt Wat ik niet meer verwacht Jij moet je draken nog verslaan En ik de mijne We logen tegen onszelf Klaar voor het einde Jij moet je draken nog verslaan En ik de mijne We logen tegen onszelf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 The year- Dat was hem, Erasing Mountains van Ruud Houwing. Samen met Ricky Cole zal hij op 22 september in zijn eigen straat uh, gewoon een huiskamerconcert uh, gaan verzorgen. En daarvoor hoorden we Willemijn de Boer, die hier ook uh, onlangs uh, geweest is met sprookjes. En daarvoor Batobbe met het nummer Come Closer Now. Dit is heel mooi. Natalia Magdalena met Juliet's Rainy Days Aren't Over. She was a painting. Made by blind man's head She was a stone that was thrown down into the delay And he, he was quite the same Always lonely but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 Sweet. <laughs> Zie It's. Met een razende snelheid gaan we er een beetje doorheen door de lijst. Make him disappear van We Zit een beetje achter, hierachter, een beetje te kletsen met de cornuiten van van Zandwoord. En die zegt, wat is dit? Het is vage herrie. Nou ja, het is dat jij het zegt. Nou, het is, dat is het zeker niet. Je moet wel een beetje ingevoerd zijn, wat dat betreft. En deze jongens zijn bezig met nieuw materiaal. Dus dat kan ik in ieder geval wel vertellen. En Natalia Magdalena... Ik zou even op haar Facebookpagina kijken, want uh, ze doet uh, regelmatig wat optredens. Samen met haar, uh, ja, Ega, vriendje, T.B. Flores. en uh, Juliet's Rainy Days aren't over. Dus uh, gaan we gewoon uh, met een uh, noodgang uh, verder met het lijstje Give a Damn van Electric Hollers. Master. Zij heet uh, Bloom Illusion, oftewel Mariska Coma, zit erachter met Umbrella in the Wind. Daarvoor Don't Let Me Go van de Tiger Pilots. En daarvoor was het uh, de beurt aan de Electric Hollers. Uh, we hebben er nog eentje te draaien, die gaan we nu uh, doen. En dat is deze van Lions Den. En dat nummer dat heet Silver Grill. Tot aan het nieuws van 9 uur.